8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, de Radio 1 Sportzomer dendert maar door met die mix van nieuws en sports. We zijn bij Wimbledon en de EK Atletiek. En we kijken vooruit naar dit weekend veel partijcongressen en de start van de tour natuurlijk. Eerst het nieuws, Ewout de Jong. De gekozen Egyptische president Morsi heeft op het Tahrirplein in Caïro symbolisch de eet afgelegd. Er wordt morgen officieel beëdigd door het Hoge Rechtshof. Morsi zou eigenlijk de eet afleggen in het parlement, maar dat is op last van de militaire raad ontbonden. Op het Tahrirplein zijn honderdduizenden mensen bij ingekomen. Ze protesteren tegen het leger dat veel macht naar zich heeft toegetrokken. Morsi sprak hen toe en zei dat er geen enkele macht zwaarder weegt dan de macht van het volk.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 Ja, komen drie gasten de studio in as we speak. Uh, Schrijvende wielrenster Marijn de Vries. En de nummer 7 van de Partij van de Arbeid, Martijn van Dam. En chef economie van de Volkskrant, Xander van Huffelen. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Beder. Ja, er is veel sport vanavond. De EK Atletiek in Helsinki. We hoorden hem net iets voor al eventjes. En die Houtkamp. bent overmacht, hè? Daphne Schippers. Zo, heb je dat even gezien. Ja. En dan uh, in de halve finale. En haar persoonlijk record 2269 en nu 2270 lopen. In de halve finale. Ik ben heel benieuwd. Er wordt nu om stilte gevraagd in het stadion. Ik praat oh. gewoon door. Ik uiteraard 20.000 man uh, zitten in het stadion te kijken naar de tweede halve finale. Geen Nederlanders daarbij. Wel in de derde over uh, wat is het, uh, zes minuten. Dan gaan we Jamil Samuel zien. Mooie dag hoor tot nu toe. Ja, een beetje tegenvallend. Misschien maar ja toch zesde van Europa, Robert Lathau. En straks ook nog Rutger Smit. Goed, een ander groot evenement dat natuurlijk nu uh, gaande is, is uh, Wimbledon. Na de grote sensatie van gisteren is natuurlijk de grote vraag... wat voor sensatie ons vandaag te wachten staat. Uh, Mark Brasser, goedenavond. Goedenavond Robert, ja het zou zomaar weer eens zo'n avond kunnen worden inderdaad. Gisteren Nadal eruit tegen Lucas Roosol, nu op het centerkoord. De man die daar al zes keer met de beker in zijn handen stond, Roger Federer. Hij speelt tegen Julien Beneteau en Federer heeft de eerste set verloren. 6-4 in de eerste set voor de Fransman, de tweede set is acht games onderweg, 4-4. Ja, Federer heeft het moeilijk hoor, breakpoints tegen gehad, bij 3-3 al. Zojuist bij 4-4, nou, dan redden hij het met een goede eerste service. Maar Witser heeft het alles behalve makkelijk met een uitstekend spelende Julien Beneteau. Die goed serveert, maar vooral de returns van de Fransman zijn fantastisch. Nu een goede eerste service van Federer. Die haalt zijn game dan toch binnen. Komt op een 5-4 voorsprong. Maar het zou zomaar weer eens zo'n avond kunnen worden. Het zou wat zijn als na Nadal ook Roger Federer eruit gaat. Goed, zover is het nog lang niet. Federer 5-4 voor in de tweede set. Hij heeft de eerste verloren met 6-4. Exportbedrijven hoeven de komende twee jaar geen werkvergunning aan te vragen... voor specialistische werknemers van buiten de Europese Unie. Minister Kamp van Werkgelegenheid heeft dat aangekondigd. De wet arbeidsvreemdelingen is te streng voor dit soort bedrijven, meent Kamp. De wet arbeidsvreemdelingen is bedoeld om te voorkomen... dat de mensen uit landen van buiten de Europese Unie naar Nederland komen... terwijl er in Nederland en in de Europese Unie mensen zijn... om het werk waar het om gaat te verrichten. Uh, wij willen dus niet dat de mensen uit Oekraïne, Wit-Rusland... hier naar Nederland komen om aardbeien te plukken, om het heel simpel te zeggen. Maar wat niet onze bedoeling is, is dat er als er in Nederland exportbedrijven zijn... waar af en toe mensen vanuit het buitenland moeten komen... om te kijken of die grote exportproducten of die kwaliteit uh, voldoet aan de eisen van de afnemer... Of als er uh, mensen naar Nederland gestuurd moeten worden om uh, alvast te trainen met het gebruik van dat product straks in het land waar het uh, naartoe gaat. Dat het de bedoeling is om, om dat moeilijk te maken. En door uh, grote exportbedrijven in Nederland wordt die problematiek nu wel ervaren. En ik ga die problematiek uh, samen met hen oplossen. Wat voor concrete klachten kreeg u uit het bedrijfsleven? Nou, er moet iemand naar Nederland komen, zeggen ze, om te controleren of het schip wat wij aan het bouwen zijn, of dat uh, goed is. En dan moet eerst toestemming gevraagd worden en dat duurt een tijdje en dan moeten de, moet er aan eisen voldaan worden. En ze zeggen, ja, maar waarom mag onze klant nou niet gewoon iemand sturen om te kijken of wij dat schip netjes in elkaar zetten? En ASML, die zegt van, als wij een, een dure machine verkopen aan een land in het verre oosten. En ze zeggen van, we willen graag voordat die machine bij ons komt, eerst even in Nederland uh, getraind worden hoe we straks met dat ding om moeten gaan. Uh, waarom moet dat nou weer uh, zo ingewikkeld gedaan worden? We hebben samen met hen gekeken of het ingewikkeld is. En we hebben gezien dat inderdaad, uh, er inderdaad een aantal uh, onredelijkheden... in de wetarbeid lijken te zitten voor dit soort gevallen. Daarom dat we nu samen met die bedrijven uit gaan zoeken... in de praktijk hoe we dat uh, anders en beter kunnen doen. We gaan dat uh, dus samen met hen in de vorm van een pilot... een soort proef uh, doen gedurende enige tijd. En als we samen tot de conclusie komen dat het anders en beter kan... dan gaan we daar ook zo nodig de wet voor veranderen. Ja, dit soort werknemers kunnen dus nu al wel komen... maar er wordt, in uw woorden, ingewikkeld gedaan. Op welke manier merken zij dat? Duurt het lang? Ja, dat is het. Je moet een vergunning aanvragen. Uh, je loopt de kans dat het niet, uh, niet lukt. Het, het, het, het duurt een tijdje voordat het besluiten is. Um, je moet aan, aan informatie eisen voldoen. Het wordt gecontroleerd en ze zeggen: ja, dat is allemaal heel logisch als je naar Nederland wilt komen om daar te gaan uh, werken. Maar als je naar Nederland uh, komt om daar een product wat je gekocht hebt te controleren of getraind te worden in het gebruik van dat product, is het echt een andere situatie. En ik vind eigenlijk dat ze daar gelijk in hebben. En u zegt nu van: ik start een pilot, pilot met de... Dit soort bedrijfstakken, hoe gaat dat dan werken? We gaan, het, uh, we gaan het op een makkelijke manier uh, doen. Uh, die hebben we ontwikkeld samen met de bedrijven, samen met de FME, die, mevrouw Decentje Hamming, die erover begonnen is. Dat is de ijzer, uh, de metaalsector? Ja, die zijn erover begonnen. En we hebben dat samen met hen uh, geanalyseerd en gekeken hoe dat beter zou kunnen gaan. Nou, die betere manier van werken gaan we nou in de praktijk uh, toepassen. En als dat uh, blijkt te werken, dan maken we daar de regel van. Ja, minister Kamp van Sociale Zaken was dat in gesprek met de verslaggever Michiel Breedveld. Zometeen over een minuutje of drie gaan we winnen. En die houdt kamp voor de halve finale, 200 meter op dat EK. Eerst even rondje langs de velden hier aan tafel. Uh, gast nummer 1 staat in mijn draaiboek. Martijn van Dam, toch nog een keer op nummer 1. Dat is ook wat. Ja, dat valt alweer <laughs> <dan> mee. <laughs> uh, dat is puur toeval overigens. Uh, uh, goedenavond, we mogen je en jij zeggen. Uh, ja. heb je gezegd, dus dat, uh, dat uh, doen we graag. Uh, wat heb je met sport? Je hebt wel eens met wielrennen geloof ik, hè? Ik, vind wielrennen, ik fiets zelf af en toe. Uh, veel te weinig, veel minder dan ja, maar graag. Zou van willen. school en dan weer naar huis of echt. Tussen nee, nee, nee, nee, nee. Wel, met een, wel gewoon op een racefiets of op een mountainbike. Ja. Ja? En ja. wat voor afstanden hebben we het dan over? Mm, nou, ik kom uh, niet vaak boven de honderd uit hoor. Nou, oh, <laughs> ik haal het niet op een nou, fiets. Ja. Is al, dat is wel nou. netjes hoor. Ja, vind nou, ik wel. Ja. Ja. Is het goed voor geest en lijf, zeggen we dan? Ja, vind ik wel. Ja, het, het, het helpt, Ik vind het lekker omdat het je hoofd leeg maakt, maar ook om gewoon een beetje fit te blijven. Dat heb je ook in het werk wat ik doe, ook wel nodig. Want normaal gesproken ben je de hele dag aan het rennen, vliegen en lange dagen maken. Het ja. is ook wel goed om af en toe een beetje bij jezelf stil te blijven staan. Ja, Marijn de Vries is er ook, schijfster, journalist... maar vooral ook wielrenster. Jij fietst wel vaker boven de 100 kilometer, hè? Ja, <laughs> dat komt wel vrij regelmatig voor. Ja, nou is de Giro voor de vrouwen begonnen. Jij zit er niet bij. Ja, nou daar ben ik ook wel een beetje verdrietig over. Maar uh, ja, ik zit in een grote ploeg, Adrink. En uh, dan moet er geselecteerd worden. En dit jaar was er helaas uh, voor mij geen plek in de selectie. Nee, de ploeg van, uh, van Leontien van Morsel, ja. hè? Um, dit weekend begint de Tour... Uh, dan maar even op de bank. Dus. Uh, ja, ochtends trainen. En dan s middags lekker op de bank uh, naar de Tour kijken. Ook wel leuk. Ja. Goed, uh, Sander van Uffelen, uh, chef economie van de Volkskrant. Vannacht tot half vijf opge opgebleven om te kijken hoe de eurolanden eruit kwamen? Nou, toevallig werd ik om uh, vijf uur wakker. Want ik heb, we hebben een derde jong kindje gekregen. En dan word je wel eens wakker. En <laughs> en, heb je het gelijk even, even meelezen wat er, uh, wat er gebeurd was. Ja. Ik was toch wel erg verrast dat ze toch zo'n verre stappen hadden gezet. Ja, ja goed. Dan gaan we gaan het er straks uitgebreid over hebben. In jouw visie. Uh, net als de visie op de sport overigens. Die mag je vanavond ook ventileren. Iedereen zo mag over het. alles meepraten. Zo wist je het helemaal. Ja, want we gaan uh, naar de halve finale van de 200 meter bij de vrouwen. En die houdt komt met een Nederlandse in de baan. Jamil Samuel, een uh, zeer jonge dame, 20 jaar. Ja, dat wordt weer. we staan vlak voor de start. Hè. Dat moet altijd geconcentreerd gebeuren. Ja, 20 die... jaar. Jamil, nee, anders denken de mensen dat de radio kapot is. Of dat de biljarten is. <laughs> ja, het Bert Voorthuizen. Uh, nee, ik uh, praat gewoon door. Jamil Samuel loopt in uh, baan 4. Uh, in baan 3, uh, Soumaré, Miriam Soumaré, de regerend Europees kampioene. Wat moet Samuel doen? Die is sowieso snel. 22-93, dit seizoen gelopen. Atleten van Vanders uit Amsterdam. Uh, bij de eerste twee komen of bij de twee tijdsnelsten. Dat mag dan ook nog van de verliezers, zeg maar. Uh, we hebben gezien hoe sterk onze Daphne Schippers was. En uh, dat is ook nog een meerkampster. Dat gaat ze doen in Londen. Jammer, jammer, jammer. Want ik vind haar een geweldige sprintster. En dan zijn de dames goed weg. Dus even kijken hoe het met Samuel gaat. Die uh, loopt uh, lekker, heet Soumaré uh, onder zich. En komt nu uit de bocht. Ze ligt tweede, achter de Française. Nu moet ze aan gaan zetten. En ze zet ook aan en komt ze goed. Ze komt redelijk goed. Het zal toch om de tijd gaan voor haar. Want ze eindigt als vierde, schat ik zo. En dan denk ik dat uh, Samuel niet naar de finale gaat. Dat haar tijd waarschijnlijk niet goed genoeg is. Dat zou uh, jammer zijn. Maar uh, in ieder geval Daphne Schippers na de finale. Want als ik naar de andere tijden kijk, die zijn rond de 23-21. Want het gaat dus om die eerste twee, dat is al duidelijk. Die gaan wel door. Maar omdat Samuel vierde werd, moet haar tijd beter zijn dan 23-21. En dan ga ik uh, kijken of dat zo is: 23-13 voor Samuel. Nou, het zou zomaar kunnen dat ze toch in de finale komt. Uh, Jamil Samuel 23-13. Ik denk dat ze wel naar. De finale gaat zometeen, hoor je het verdict. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. Don't answer me, van de uh, Alan Parsons Project. En die Houtkamp heeft, uh, heeft het allemaal uitgezocht. Uh, en die, hoe zit het met uh, Jamil Samuel? Nou, goed nieuws hoor. Ze gaat naar de finale. Opa. Net als Daphne Schippers. Want uh, haar tijd. Ik had er zelfs nog iets minder goed in geschat. Ze werd derde achter, onder andere die Française. Maar haar tijd was dermate goed, 23-13, dat ze ook naar de finale gaat. Dat betekent dat we zowel bij de mannen als bij de vrouwen 200 meter twee man in de finale hebben. En dat is mooi. De finale bij de vrouwen morgen om 10 voor 8. En de. Uh, mannen lopen om tien voor half tien morgen de finale 200 meter. En ik ga mijn pet opeten, die heb ik hier hoor. Ja. Als wij daar niet enorme mooie medailles gaan halen. Hm. Heb je het opgeschreven? Ja. Uh, morgen, dus live in de Radio 1 Sportzomer dan eet jij heel misschien ja. je pet op. Eet ik niet misschien. Als wij geen uh, medailles halen, twee... He, luister goed. Twee medailles, dan eet ik mijn pet op. Oké. Okay. Ja, okay. nou, ja, je... We hebben een webcam, dat weet je. Je pet, <laughs> eh, pet heeft al drie jaar op, dan weet je. <laughs> dat, is, dat, is, dat, is, dat is die pet. Het is een beetje smeuig geworden, dat scheelt. <laughs> Heerlijk petje. Goed. Uh, Marijn, we gaan het over jouw geliefde onderwerp uh, hebben... met uh, Gio Lippens. Gio, goedenavond. Ja, goedenavond. De 99 ste editie van de Tour begint morgen. Uh, niet echt een uitgesproken favoriet, zeg men dan. Want Contador is er niet bij en die Slekkers is er niet bij. Uh, ja, ze zijn er om uiteenlopende redenen niet bij morgen in Luik als die proloog uh, wordt gereden. Wat denk je dan? Wordt het dan heel breed uh, aan de top? Nou, de top is nog steeds wel vrij smal hoor. Als je kijkt naar uh, de echt uitgesproken favoriet van dit moment, uh, dan ga je toch denken aan de beste man van dit seizoen. Zeker in de wat ja, langere rondjes, de rondjes van een week. Uh, die die allemaal met gemak gewonnen heeft. Bradley Wiggins, Parijs-Nice, was hij de beste. De Ronde van Romandie, was hij de beste. Hij was in de Dauphiné, de sterkste. Maar dus zijn heeft wel op allerlei terreinen bewezen dat hij dit seizoen als ronde renner in ieder geval uh, de sterkste man is. Uh, het probleem is alleen dat die hele, Caddell, of die hele Bradley Wiggins uh, nog nooit echt top gepresteerd heeft in een grote ronde. Hij is een keer derde geworden in de Vuelta en uh, verder is hij nooit gekomen. Dus bij hem is het altijd maar afwachten of hij die drie weken goed doorkomt. En dat weet je van de andere grote favoriet van Cadel Evans. Weet je dat in ieder geval zeker, want ja, die heeft het vorig jaar bewezen. Mm. Hij, is de, hij is de enige oud-winnaar die ook meerijdt hij is inderdaad de enige oudwinnaar die mee rijdt. daar nou zegt dat vaak niks hoor, want uh, ja, je kunt oudwinnaar zijn uh, en dan denk ik aan een uh, veel verleden Oscar Pereiro, CEO, Daar kun je ook nog uh, min of meer voor en bonen in de volgende toer mee rijden. Maar uh, laten we zeggen dat Evans toch echt wel iemand is om rekening mee te houden. Hoewel hij geen lekker seizoen achter de rug heeft. Hij heeft wat problemen gehad in de aanloop naar dit seizoen. Uh, hij heeft alleen wel bewezen in de Dauphiné-Librae waar hij een etappe won. Waar hij ook in de slot even een kunstje dacht uit te halen. Dat hij wel weer redelijk goed in vorm is. Dus die twee, dat zijn toch eigenlijk de grote favorieten En daarachter, inderdaad, wat jullie net zeiden, is het heel erg breed. Ja, ja Marijn de Vries. Ja, de ik, ik, ik was wel heel erg benieuwd, Gio, wat je denkt van Hesjedaal. In... Uh, Hedal, ja, natuurlijk. Hè. De, ja, de, als je de Giro wint, ja, dan moet je ook uh, in de Tour misschien wel uh, goed kunnen presteren. Ja, want niemand uh, noemt hem eigenlijk tot nog toe. Nee, dat klopt. En je ziet hem zelfs niet eens staan bij de mannen die nou, laten we zeggen met drie sterren net onder die twee topfavorieten staan. Um, ik denk best wel dat je hem op dezelfde hoogte kunt zeggen, zetten als bijvoorbeeld Vincenzo Nibali, die wel door uh, meer mensen wordt genoemd, uh, Jurgen van den Broek, hè, natuurlijk de Zuiderburen, de Belgen, die denken allemaal dat hij wel eens even podium kan gaan rijden. Wij denken dat van Robert Gezing. Ik denk dat je Hesjedal inderdaad in die categorie de bel uh, bij kunt zetten. Hij staat bij mij in het lijstje met uh, subtop favorieten. Dark Horse. Dark Horse, staat, vrouw, mooie naam. Uh, staat Alejandro Valverde er ook bij? Nee, niet helemaal, ja. Misschien, misschien zit ik er over drie weken helemaal naast. Uh, ik heb bij Valverde toch het idee dat hij uh, uh, heel erg uh, goed kan, uh, ja, kan meerijden. Dat hij erg van nut kan zijn, ook voor uh, anderen in uh, deze ronde. Uh, dat hebben we gezien uh, in de rondjes die hij gereden heeft na zijn schorsing. Dat hij er wel weer is. Maar of hij echt zo'n ronde van drie weken op het scherpste van de snede kan, kan uitvechten, ik twijfel eraan. Ja, en dan de Nederlanders natuurlijk. We hebben er in totaal, uh, wat, hoeveel zijn het er nou? 18 of 19? 18, een twee, 18, twee getallen. Ja, dat is wel een horen sinds 1991. Dat is heel erg lang geleden, hoor. Ja. Is het reëel om te denken dat we echt meedoen om de prijzen? Um, ja, dat is wel reëel. Alleen garanties uh, die kun je niet verwachten. Garantie tot aan de deur, zeggen ze dan altijd. Want uh, nou, we hebben vorig jaar gezien toen we ook echt de Tour ingingen met uh, Mollema, met Geesink, met Wout-Poels. Toen dachten we van zo, nou hebben we een lichting, die gaan het wel even laten zien. Nou, Geesink viel, Mollema werd ziek, Poels werd ziek. Uh, en op dat moment is gewoon de hele tour naar de vaantjes voor de Nederlanders. Ik heb wel het idee dat deze lichting die er nu is, want uh, we hebben natuurlijk ook een, een herboren lieve Westra erbij. Goede tijdrit gereden op het NK. Hij is er gewoon weer. Uh, we hebben natuurlijk meer mensen bij Steven Kruiswijk, om een uh, voorbeeld te noemen. Ja, dat haalt wel een beetje de druk weg bij, met name Robert Geesink, hoor. En ja, Bauke Mollema, daar kun je nooit over druk spreken. Die, die, die rijdt gewoon altijd zijn eigen koers. En ik denk dat Mollema, als hij niet ziek wordt, ook hele mooie dingen kan laten zien. Het getal 99 biedt wel hele hoop voor de Nederlanders. Wij hebben morgen in de Volkskrant de verhaal van Bart Jongman. die kijkt naar de 33ste Tour en de 66ste Tour. De 33ste Tour, uh, dat is van meneer Lambrichts die namens Nederland in 1939 als eerste de top 10 binnenreed. Als u meer wil weten, morgen even lezen. Ja. En, uh, gaan we dit hele met houden? Nee, voor, voor een keertje mag wel. En uiteraard de 66 toen was in 1979. En dan komen we bij Henny Kuiper en Zoeten ja. elkaar. Er zaten ja. drie Nederlanders in de top 10. Ja. Dus, wel uh, misschien wel vijf uh, ja. dit jaar nog. Ja, heerlijk cijfertje. Ik kan er wel van smullen, altijd van tevoren. Maar ja, achteraf dan moet je altijd maar zien wat het waard is. Ja. Uh, 6,4 is ook een cijfertje, Gio. Dat staat op kilometers morgen ja. voor de proloog in uh, luiken. Uh, Tom Velers, Nederlander, die vertrekt als eerste van het startpodium. Jij, bent op het parcours geweest, je hebt bestudeerd. Wat valt wel? Ja, lastig hoor. Het is. Het is echt... Echt een heel lastig parcours. Als je, als je ook kijkt, we zijn onder andere op de Place Saint-Lambert geweest. Dat is de plek waar Luikbasten maken. leuk altijd vertrek. Waar trouwens, ik dacht een dik jaar geleden, die schietpartij was. Die dodelijke mm. schietpartij. Dat kunnen de mensen zich nog wel herinneren. Maar dat, dat is een ontzettend lastig stukje met klinkertjes of met keitjes eigenlijk. Waar de renners toch echt een, een, een 180 graden bocht moeten gaan maken. Daar zitten twee rotondes in waar ze echt helemaal omheen moeten om weer terug te rijden. Uh, het, het is wel een technisch parcours. Het is niet alleen maar even hard doorraggen. En uh, ja, dan is het altijd maar de vraag wie, uh, wie kan het beste sturen en wie heeft natuurlijk ja, de power voor die 6,4 nou, kilometer. Ze zeggen ook altijd de sprinters, hè, zeggen ze altijd. Hm. Maar ik zie, moet eerlijk zeggen dat ik nou niet echt een sprinter hier in dit gezelschap zie die hier een topproloog kan gaan rijden. Uh, ja, de grote specialist Tony Maarten. Uh, wat dat betreft zit ik Maarten gewoon op één. Er uh, zijn er natuurlijk nog andere. Lieve Westra, wie weet misschien wel, hoewel het wel heel erg kort is. Uh, Jimmy Angoulvan, onthoud die naam. Die zou ook zomaar eens in de buurt van het podium kunnen komen. En misschien wel de man die acht jaar geleden in Luik de proloog van de Tour de France won. En die daarna ook heel veel gewonnen heeft, veel prologen. Fabian Cancellara, die kan het natuurlijk ook altijd. En is David Miller weer beter, Gio? Uh, ja, Miller heb ik, heb ik er wel bij staan. Of hij goed genoeg is om deze proloog... Nou ja, het is maar 6,4 kilometer. Hè. Maar ja, maar hij is wel goed op technische parcoursen. Te maar hij is wel uh, uh, technisch het is is de eerste die de bochten scherp ja. aanstuurt. En dat hebben we in de tijd uh, ook wel uh, gezien. Ja, dat, dat doet hij graag in Londen. Krap die bochten aansnijden. Uh, Bradley Wiggins, hè, de man die voor, uh, voor het echte uh, goud gaat, voor de gele trui. Die zal er ook nog een aardig tijdritje kunnen neerzetten. Dus ook die verwacht ik nog wel uh, in die proloog. Maar er zijn er wel. Gustave Lachson van, uh, van Vakantie, ja. Toegmaat van Westra. Ook een hele goede tijd. Goeie goede zweet. Um, uh, Gio, nou hebben we het traditioneel hè, een week voor de tour. Um, um, zijn er allemaal doorzoekingen van vrachtwagens of huizen van renners? Um, Ontbreekt dat dit jaar? Ja, uh... Van Verclair van, van Europcar, die heeft te maken gekregen weer met een nieuw onderzoek. Het is eigenlijk een heel oud onderzoek. Uh, corticosteroïden het gebruik daarvan, bij die Franse ploeg. Uh, Franse Justitie had dat onderzoek afgerond. En hebben dat nu weer opgepakt, omdat men toch de resultaten van Europcar dit seizoen... Ik denk daarbij aan de tweede plaats van Tourgo in Parijs. Dat vinden ze toch een beetje verdacht. Dus Het is een rare aanleiding om weer te zeggen, we gaan een onderzoek heropenen. Maar uh, dat hebben ze gisteren bekendgemaakt en ja. bij Europcar zijn ze daar uiteraard niet echt blij mee vlak voor de Tour. Uh, je moet altijd maar afwachten wat er gebeurt. Bert van dus, uh, Jolly is natuurlijk een renner die uh, gesnapt is. Maar ja, uh, dat was op, op basis van uh, het uh, biologische paspoort. Dat werd door de UCI deze week bekendgemaakt, maar Bert en Jolly stond niet op de startlijst hier. Ja. En uh, daar, daar ligt niemand wakker van. Ja, dus je fietst start en dan gaan we zoeken. Ja. Je fietst hard en dan ja. gaan ze, dus, ja inderdaad, dat is, je bent verdacht als je hard fietst, maar ja. dat is hetzelfde als wanneer je een hele grote auto voor de deur staat, dan komt de Belastingdienst ook even ja. langs om ja. te vragen ja, je van waarom je, waarvan je die auto betaald hebt. Ja. Gio, je zal er wel veel zin in hebben hè? Uh, heel veel. Uh, mm. Zeker vanmorgen, toen we dan op dat parcours waren... en toen we toch weer zagen dat alles daar opgebouwd werd. Mm. Ja, dan verwacht je toch wel weer lekker spektakel morgen. Volgens de verwachtingen, maar dat kun je hier net zo min vertrouwen als bij ons in het land. Beermannen uh, niet boos bellen nu, maar uh, het zou droog zijn morgen tijdens de prolog. Maar je weet het maar nooit. De dag daarna, op zondag, met dat hele lastige ritje door de Ardennen... dan gaat het regenen. Dus dan kunnen we wel weer spektakel verwachten. En we gaan veel van je horen hier op de Radio 1 Sportsomo. Dankjewel Giel. Goed, gaan we even kijken op Wimbledon. Naar Roger Federer, hij had het moeilijk. Gaat hij er ook uit? Naar de gisteren, Mark Brassen. Het is 6-6, uh, net geworden, 6-6. Lange game van 6-5 naar 6-6. Uh, de service game van Julien Beneteau was in de problemen. De Fransman, breakpoint tegen. toen sloeg hij een ace, nog een keer een breakpoint tegen. Sloeg hij een fabuleuze dropshot. En hij heeft uiteindelijk uh, net zijn game dan toch uh, binnengehaald. En dus uh, een tiebreak. Ja, Federer uh, overtuigt niet, moet ik wel zeggen... dat uh, Beneteau uh, bij Vlagen geweldig speelt. goede grastennisser is en, uh, en het Federer ontzettend moeilijk maakt. Niet voor niets uh, de Fransman de nummer. Nummer 32 van de wereld. Veel ervaring heeft hier al vaker gestaan op Wimbledon. Gewoon een lastige tegenstander om de, op dit soort snelle banen tegen te spelen. Het eerste punt in de tiebreak. Federer mocht beginnen met serveren. Hij levert dat punt meteen in omdat hij een voorend ver buiten de lijnen slaat. 1-0 dus een ja, mini-break. Ik, ik haat dat woord een beetje, maar goed, ik zal het dan toch maar gebruiken. mini-break dus voor <lacht> nee. Julien Benneteau. Hij staat 1-0 voor in de tiebreak en hij heeft de eerste set gewonnen met 6-4. Dit is de Radio 1 Sportzomer Over de grens. Ja, vandaag in Over de Grens bellen we met Georgië. Maar we beginnen met uh, Italië. Het is de day after de grote overwinning op de Duitsers natuurlijk. Met 2-0 werden die uh, manschaft verslagen ja. door de Italianen. Lisette Pater woont in Italië. Lisette, goedenavond. De wedstrijd goedenavond. was uh, gesprek van de dag, denk ik. Het gesprek van de dag, ja. Ja, ja inderdaad. Klopt. Ja. ja, dat hangt een uh, heel ander sfeertje ineens in de stad. Want uh, hiervoor leefde het niet zo, het voetbal. En ze keken we toch een beetje de kap uit de bal, een beetje aankijken hoe het zo ging met, die, met dat team. Maar nu zijn ze toch wel echt wel overtuigd. Ja. Ja, van het kunnen van Italië, ze zijn wel heel, heel trots dat ze zo ver zijn gekomen. Dus, en de ja. hele dag gingen natuurlijk over Balotelli, Balotelli, Balotelli. Ja. Ja, alleen maar alle kranten, Balotelli, zijn moeder uh, omhelst, uh, Balotelli Die uh, Merkel zeg maar uh, wegschiet als bal zeg maar, in, de, in de kranten. Oh, ja. ja, Balotelli is wel de, de grote man, zeg maar. Super Mario noemen ze hem hier. Ja, ja. Ja, ik weet niet of dat ook in Nederland zo is. Uh, nou ja, we, hadden, we hebben hier ook kranten waar, waar, waar die, uh, hij trekt natuurlijk zijn shirt uit na, na die tweede goal en die uh, ja, enorme torso op, ja. op de voorpagina. Uh, dat is bij jullie ja, ook denk ja. ik. Ja natuurlijk. Ja, ik dacht al meteen dat hij dat deed. Gisteren dacht ik, nou dit was vast de foto pagina foto. Ja. En uh, ja, maar die naam Super Mario die gaat nu rond uh, dat is natuurlijk nu uh, de naam van hem gekregen, die hij gekregen heeft inmiddels. Ja, er zijn al drie ja. Super Mario's langs de rand in Italië. Je hebt Mario Draghi <laughs> bij de ECB en Mario Monti uh, als ja, in het, En ze zijn ja. lekker bezig ja. daar ja wat, sampling, uh, ja, maar, ja, ja. wat Mario, uh, een verzameling Mario's voordat Mario Monti zijn shirt uittrekt, dat zal nog wel even duren. <laughs> Moeten we niet willen. <totstuken> weten. Ah, uh, die nu ja. komt wel de grote finale eraan. Hè. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe bereiden ze zich daarop voor? Ja, nou, ik merk wel dat, uh, bijna dat ze bijna die, die wedstrijd tegen Duitsland bijna belangrijker vinden dan die, uh, dat ze die gewonnen hebben dan tegen Spanje de finale. Ze zijn echt. Uh, want ze hadden zoiets van: ja, Duitsland is zo serieus altijd dat ze dat moeten winnen. En het is zo belangrijk en alles. En dat wij dat even helemaal ongedaan hebben gemaakt. Dat, of zei het, tenminste, Italië, dat vonden ze wel heel leuk. En nu um, hebben ze iets met de finale: van nou, wat leuk wat een feestje om te kijken natuurlijk. Iedereen gaat het uh, buiten kijken met grote schermen. En het is natuurlijk lekker weer in Rome en Italië. Maar. Uh, en ja, als, iets als Spanje wint, vinden we het ook wel best. Dan verdienen ze dat ook wel. Maar van Duitsland winnen was echt uh, wel uh, ja, belangrijker, heb ik het gevoel. Nou ja, ja, er is nog een wedstrijd te gaan in ieder geval zondag. Veel plezier daarbij. Ja. Dankjewel, Lieset Pater. Ja, Goed, van Italië, van Italië naar Georgië. Olaf Koens, correspondent in dat land. Uh, daar uh, Duitsland, Italië natuurlijk ook. Het gesprek van de dag. Of toch niet? Ja, absoluut. Ik gisteren in een café vol Georgië is de wedstrijd gekeken. Maar De Georgiërs waren allemaal voor Italië. Nou, en dat, uh, ja, dat, uh, dat was een groot feest. Ja, zeg, um, ik kan me voorstellen dat er toch ook al veel wordt gesproken over die twee presidentskandidaten. die uh, met het mes tussen de tanden elkaar bestrijden. Leg eens uit wat er aan de hand is is hier natuurlijk Michael Zakersvili aan de macht gekomen. Hij is vooral bekend vanwege zijn Nederlandse vrouw, Sandra Roelofs. En uh, ja, hij heeft echt afgerekend met het, het corrupte land dat Georgië ooit was. Uh, uh, Georgië was het corrupte land van de voormalige Sovjet-Unie. En uh, hij heeft het helemaal omgegooid. Er zijn hier zoveel hervormingen doorgevoerd. Het land is tegenwoordig een van de meest uh, ...belangrijkste bestemmingen voor internationale investeerders. Uh, je betaalt uh, eigenlijk uh, nergens meer smeergeld voor. Dat is een ontzettend grote, uh, succesvolle campagne geweest. Alleen na, uh, even denken, negen jaar Ja, ...hebben de Georgiërs het een beetje met hem gehad. En nu die dient zich een andere kandidaat aan, uh, Ivani Svili, zo lijkt ook wel namen allemaal En elkaar. En uh, ja, die wordt heel erg tegengewerkt op dit moment uh, door Zakars Vili. Dus de grote democratische Zakars Vili hoort ja, dat zijn, zijn, uh, zijn krediet verspeeld. Ja, eigenlijk een beetje met de manier waarop hij zijn tegenstanders van de oppositie hier tegenwerkt. Ja, ik weet niet waar je staat, maar het is luidruchtig. Het is heel uitrustig. Ik sta op het station hier, het vertrouwde station van de mensen. Het het veel het vertraging zou te horen. Goed, nou ik hoop dat je vertraging hebt in ieder geval zo lang om het gesprek af te maken. Okay. Uh, ik, ik begreep dat die tegenstander een uh, kleine boete heeft gekregen uh, van uh, Sakasvili. Leg eens uit hoeveel dat is. Ja, reken maar. Uh, 45 miljoen euro. Dan heb je veel te laat uit. gereden. Ja, dat heeft ze hij zeker huisgere. Nee, om uh, um, om um, um, uh, om die van de jubileus te werken heeft straks een aantal dingen gedaan. Uh, bijvoorbeeld, hij heeft zijn Georgische paspoort afgenomen. Uh, ja, daar kan je niet mee meedoen met de presidentsverkiezingen. Nou, dat, dat, is soort, dat wordt een rechtszaak, die wordt op dit moment nog gevoerd. En uh, omdat de partij zich uh, tegen, tegen Zakker Spili keert, uh, wordt de partij ook uh, een boete opgelegd. En die boete is 45 miljoen euro. Nou, uh, het nieuws van vandaag is dat uh, die van de Spili heeft gezegd, nou. Ik ga die moeten niet betalen. En uh, uh, ja, dat wordt nog een, een hele heve strijd. Naar ja. ja, de parlementsverkiezingen. Die komen uh, in de herfst. En de presidentsverkiezingen. Die komen in het voorjaar. Ja, er ja. nou, ja. nou ook nog wat over. Uh, er was toch twee, drie jaar geleden. Was ik in Tbilisi. Toen was die protestbeweging. Met al die tentjes. Die die mensen daar in, de, in die stad hadden opgezet. Is daar nou nog iets van over? Dat was de oppositie toen. Martijn van Dom. Dat was de oppositie toen. Die hebben zich inmiddels wat gehergroepeerd. Ze mogen niet meer op straat kamperen, maar ze hebben al hun hoven gezet op uh, uh, Iván Isfili. Ja, die moet het uh, voor zich gaan doen. Ja. Dat is, uh, een, uh, kijk, hij kan die goed ook wel betalen. Hè? Ivanishvili heeft uh, volgens Forbes uh, 8,9 miljard euro op de bankrekening staan. Oh. Misschien dat hij het gewoon betaalt omdat hij uh, uh, blijft doorgaan. Het is, uh, ja, politiek is hier, uh, is hier een hele gekke, uh, gekke strijd geworden. De ja. broer van Ivanishvili heeft bijvoorbeeld een, uh, een, een bedrijf... dat handelt in uh, uh, satellietschotels. En uh, dat zou hij zogenaamd doen om daarmee het uh, risico... En nagenoeg is wel die wie het te laten ontvangen door Georgië is. De Georgiërs zijn daar weer tegen. Het is een extra zwak. Goed, er zit een mevrouw door je heen te praten die zegt dat je trein eraan komt. Dus ik, ik denk dat we het hier maar even bij moeten laten. Volgende keer meer. Dankjewel, Olaf Koens. Oké, dankjewel. Het is drie minuten over half negen. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Ewout de Jong gekozen Egyptische president Morsi heeft op het Tagierplein in Cairo symbolisch de eten afgelegd. Hij wordt morgen officieel beëdigd door het Hoge Rechtshof. Morsi zou eigenlijk de eten afleggen in het parlement, maar dat is op last van de militaire raad ontbonden. Er zijn honderdduizenden mensen op het Tagierplein, ze protesteren ook tegen het leger, dat veel macht naar zich heeft toegetrokken. De Europese beurzen hebben flinke winsten geboekt door de afspraken op de eurotop over steun aan Spaanse en Italiaanse banken.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 En het kantoor van Rijkswaterstaat langs de A12 blijft ook volgende week nog dicht. Het gebouw werd gistermiddag ontruimd. nadat medewerkers vreemde trillingen hadden gevoeld. Het is nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak daarvan is. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, naast tennis en atletiek is de komende week en natuurlijk ook de TT in Assen. Zometeen blikken we vooruit met iemand die afscheid gaat nemen van de motorsport. Ja, en over de TT gesproken, als u in de auto zit op weg naar uh, Assen, kijk uit, want er zijn snelheidscontroles. Hm? Er is zojuist iemand op de bon geslingerd die reed 191 kilometer per uur over de afsluitdijk en is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Dat u het maar weet als u onderweg bent. Hm. Goed, de ekla atletiek naar Andy Houtkamp. Want Rutger Smit vraagt de steun van het publiek. Hij gaat beginnen aan zijn tweede poging. Zijn eerste was 2025. Daarmee staat hij op de tweede <tie> plaats. Want David Storrel uit Duitsland heeft 21-19 heel ver gestoten. Nu Rutger Smit met de draai en de uitstoot. En komt hij ver? Nee, net niet over de... Uh, en is ook meteen ongeldig verklaard, want hij stond buiten de ring. Net niet uh, over de 20 meter, maar hij staat dus op de tweede plaats op zilver. En laat dat nou net de plek zijn waar hij zeven jaar geleden in ditzelfde stadion tijdens de wereldkampioenschappen ook uh, stond. Toen haalde hij de zilveren medaille en hij zou zo graag een medaille halen. Misschien wel uh, zilver en heel misschien uh, goud, maar dat wordt uh, heel moeilijk. Want die 21-19 van uh, Storrel is erg ver. Maar je weet nooit hoe een koel naar vangt. Overigens is uh, de 400 meter bij de mannen zojuist gewonnen door de Tsjech Pavel Maslak. Rutger Smit heeft twee keer gestoten en gaat het uh, nog een aantal keren doen. Hopelijk nog verder dan de 20-25 die hij nu heeft staan. Roger Federer staat op de baan uh, in, uh, op Wimbledon. Uh, Mark Brasser, het ging niet van een leien dakje voor de Zwitser. Hoe is het nu? Het is uh, 2-0 in sets in het voordeel van uh, Julien Benneteau. Een tiebreak uh, gewonnen met 7-3 door de Fransman. Ja, die uh, enorm goed speelt, heel geïnspireerd speelt, een gedreven indruk maakt. Ja, dat kan je niet zeggen van uh, Roger Federer. miste op zijn tweede setpoint tegen, gaat er alleen bij 6-2. Nou, toen haalde hij het nog terug tot 6-3. Ja, miste niet toch weer een, een ogenschijnlijk makkelijke backhand. Het is uh, bij Vlager slordig, wat de Zwitser uh, laat zien. Maar alle credits voor uh, Julien Benneteau die hij in die tiebreak Uitstekend serveerde, een paar aces sloeg... en die tiebreak dus met 7-3 naar zich toe heeft getrokken. Federer, 2-0 achterin zets. En dat betekent dat hij de volgende 3 zal moeten winnen om door te gaan... om in ieder geval de droom uh, levende te houden... dat hij hier zijn zevende titel kan gaan pakken... en daarmee op gelijke hoogte kan komen met uh, Piet Sampras. Maar goed, zover is het nog lang niet. Beneto leidt met 2-0 in sets tegen Roger Federer. U hoorde het eerder al in deze uitzending. Robert Lathouwers is er niet in geslaagd om op het podium te komen... bij de EK Atlantiek in Helsinki. Hij werd zesde op de 800 meter... De Rotterdammer had natuurlijk gehoopt op meer. Ik ben al een klein beetje teleurgesteld, ja. Uh, ik had al op iets meer gehoopt. Uh, nou ja, goed, sowieso was het, de finale was voor mij al geslaagd natuurlijk. Maar als je er dan staat, uh, dan wil je natuurlijk voor een medaille gaan. En uh, ja, zestig is dan... Uh, uh, ja, ik, ik, had het gewoon niet, ik had geen energie meer uh, op het einde. Gisteren zei je het al, uh, drie races in drie dagen is wat veel. Heeft dat je opgebroken? Ja, ik denk het wel. Ja, want het was natuurlijk geen harde race. En normaal gesproken kan ik die gewoon hebben op het einde. Maar, uh, ja, ik had gewoon uh, weinig meer over. Dus, uh, dat is jammer. Ja, want het is niet de Want juist die laatste 100 meter kun je knallen en nu zakt hij je weg. Ja. Ja, ik had natuurlijk wel de hele tijd een beetje op kop gelopen. Maar ja, dat kost... Was dat bewust? Nee, dat was niet bewust. Nee, maar uh, ja, niemand wil eigenlijk de kop een beetje nemen. Dus... Uh, ja, dan neem ik hem maar. Dan heb je wel meteen een redelijke positie. Maar uh, ja, ik, kon, ik kon het gewoon uh, dit keer niet volhouden. Nou ja, er komt nog een aardig toernooitje aan. Ja, precies. En dan hebben we gelukkig nog net een rustdag tussen de halve finale en de finale. Dus, uh... Want als je nu terugkijkt, hè, nou, je hebt nog de 4x400 uh, eventueel te gaan hier. Uh, maar we kijken kijk naar die mooie ringen, daar staat Beijing 2008. Maar we kijken natuurlijk naar dat andere leuke toernooitje in Londen hoeveel uh, geeft dit jou mee naar Londen? Nou ja, het geeft me in ieder geval mee dat ik uh, uh, twee keer achter elkaar goed kan lopen. Twee dagen achter elkaar. En uh, dan een dag, nog een dag na. Dus drie dagen wordt iets te veel. Uh, maar ja, goed. In Londen hebben we een dag ertussen. Dus, uh, is dat zo belangrijk? Ook voor tussen je oren? Dat dagje rust. Ja, ja dat is heel belangrijk. Uh, ja, je kan gewoon even helemaal opladen... Want je wil niet weten wat voor stress zo'n wedstrijd met zich meebrengt. En dat drie dagen achter elkaar, ja, dat breekt je redelijk op. Als je nu terugkijkt op de afgelopen drie dagen, ben je dan toch uiteindelijk tevreden of zeg je nee, toch niet? Ja, ja, ja. Als je mij op, op zich uh, had gezegd van Joh, je wordt zesde op de EK in de finale. Dan had ik gezegd, nou ja, dat zou, dat zou heel mooi zijn. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer.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 What is that? Nooit in staan. Simone, Simone. Simone, Simone. Simone, Simone. Het dagelijkse feestje op de radio van uh, de Kik hier op de Radio 1 Sport Zomer en Simone. Hij ging voor het fractievoorzitterschap van de PvdA. Maar moest in Diederik Samsom zijn meerdere erkennen. Nu is hij nummer 7 op de uh, ja, kerstverse lijst van de PvdA. Ook weer een beetje oud, denk ik. Uh, welkom, Martijn van Dam. Um, um, maar daar kan morgen toch allemaal veranderingen komen tijdens dat partijcongres. Kan de volgorde toch weer door elkaar gehusseld worden? Alles kan. Het gebeurt meestal niet. Nee, je verwacht nee. Geen, uh, geen veranderingen. Hmm. Ja, het is, het is altijd een beetje moeilijk, want er zijn allerlei afdelingen zijn met dingen bezig. Maar meestal krijg je dan wel een indruk: van, ja, gaan er nou echt grote veranderingen plaatsvinden. Ik denk het niet. Wat is de meest maar... voor de hand liggende verandering, die eventueel zou kunnen plaatsvinden? Nou, er zijn een paar mensen die natuurlijk wel uh, wat laag op de lijst terecht zijn gekomen, zittende Kamerleden. En uh, daarvoor zijn er ook zeker een aantal die, uh, die veel sympathie hebben in het land. Uh -huh. En dat zou goed kunnen dat afdelingen dan gaan proberen om die toch een aantal plaatsen hoger uh, hoog te zetten. De top 10 staat min of meer vast. Je weet het nooit. Kijk, het gebeurt wel eens dat daar Het is echt, echt zo'n soort tactisch schaakspel bijna. Hè? Dus er wordt dan nagedacht op welke plek moet je beginnen met inzetten, zeggen ze dan. Want die plekken die worden één voor één vastgesteld. Ze beginnen bovenaan. Nou, plek één staat al vast. Dan beginnen ze plek twee. Nou, dat doet natuurlijk nooit iemand zegt. Ik heb een tegenkandidaat voor plek twee. Tenminste, bij ons niet. Hè? Andere partijen zien dat wel gebeuren. Um, meestal duurt het wel zo... Tot 10, 15, 20, maar ja, het ligt eraan hoe hoog je de peilingen staat. Met de huidige peilingen, als je iets wil, dan moet je dus ergens tussen de 10 en 20 zeker wel beginnen. Want, dus het zou kunnen. Maar is, is, is ik weet het bijvoorbeeld voor jou belangrijk of je nou uh, uh, vijfde of achtste staat? Uh, uh, zegt dat iets over jou? Of is die top 10? Maakt eigenlijk niet zoveel uit, want dan zie je het toch wel in de kamer. Maar verder naar achter kan het echt je baan zijn of niet? Ja, er zijn, er zijn nu collega's van mij voor wie het ontzettend spannend gaat worden. Um, um, of dat ze. Uh, na 12 september nog steeds kamerlid zijn. Um, kijk, en daarvoor, daarvoor kan net één plekje verschil... kan het verschil maken tussen, uh, of je weer kamerlid bent of niet. Hm. Um, kijk, als je um, op 7 of op 8 of op 9 staat... dat maakt er uiteindelijk niet zoveel. uit. als twee verwijs. mensen over jou heen springen uh, tijdens dat congres... Ja, dan... het is jammer. Ik vind 7 wel een mooi nummer. Waar verder heb je er geen waarde aan? Uiteindelijk, weet je, ik vind het al een hele eer dat ik er weer, dat ik weer mee mag doen en dat ik uh, uh, dit is de hoogste plek die ik ooit heb gestaan, dus dat vind ik prachtig. En uh... nou is er wel wat kritiek geweest op de lijst, hè? Uh, er zouden ook veel oud gedienden op staan. Je staat zelf onbekend dat je dat je uh, wel iets meer jongeren bij de partij wil betrekken? Hoe sta je er tegenover? Um, ja, weet je, het is, ik heb nog nooit meegemaakt dat er geen kritiek is, dat is altijd op zo'n proces en dat um, ik denk ook niet dat je dat kunt vermijden, maar je zit er kritiek. Ehm, um, nee. Kijk, tuurlijk, je, je kunt van onze lijst zeggen... er staat veel ervaring op. Maar ja, dat is ook een pluspunt in deze tijd. En dat is ook een hele bewuste keuze die is gemaakt... om juist, nu het er zo toe doet en, en nu het zo spannend is... en we van de ene crisis in de andere vallen... om juist te kiezen voor het behoud van ervaring. Dus ja, ik begrijp die keuze wel. Kijk, ik, ik vind het ook heel goed dat een aantal nieuwe jonge mensen hoogstaan... en dat bijvoorbeeld iemand als Meili Vos ook weer terugkomt... Um, um, die ook weer op een verkiesbare plaats staat. Daarmee okay. zie je ook dat het jonge en progressieve geluid... Uh, ook weer heel nadrukkelijk aanwezig is in we de Genoeg naar jouw zin? Ja, want ik, ik vind dat het altijd een balans moet zijn. Dat is typisch voor onze partij. Kijk, deze 60 is altijd alleen maar progressieve, um, um, um, hoogopgeleide mensen. En de SP is juist, vind ik vaak heel veel alleen maar conservatieve mensen. En onze partij zoekt juist altijd die balans tussen die twee. Uh, en het zit er allebei. En dat is het typisch in onze partij. Um, juist dat we zo breed zijn, ook in de opvattingen. En Juist doordat we dat hebben, houden we elkaar ook scherp. En komen er uiteindelijk de beste oplossingen uh, uit. Tenminste, dat is mijn overtuiging. Daar ben ik ook bij de PvdA gegaan. Ik, uh, het congres is morgen. Uh, is, is dat iets waar je naar uitkijkt? Wordt dat een leuke dag? Of zeg je, ja, nou, het hoort dan eenmaal bij. Ja, uh. het, het eerlijke antwoord is het laatste. D dit soort congressen, zo'n verkiezingscongres... is um, leuk omdat daar bijvoorbeeld uh, de speeches zijn... van de partijvoorzitter en de partijleider. Dat zijn mooie momenten. Maar verder is zo'n congres ook gewoon een beslismachine. En dat is... Heel erg leuk en interessant op het moment dat het over één groot thema gaat. Bijvoorbeeld Een paar jaar geleden ik nog, hadden we heftige debatten over integratie. En dan is zo'n congresdag is fantastisch een fantastisch mooie dag... want het is heel inhoudelijk en heel principieel. Maar morgen gaat het echt over het wel of niet aannemen van... Um, ik geloof dat er duizend amendementen, wijzigingsvoorstellen... op ons verkiesprogramma zijn ingediend. Daarvan zijn er nu een aantal van tafel... of zijn al overgenomen in het programma. Maar er moeten nog steeds een paar honderd beslissingen worden genomen. Ja, geef is... eens een voorbeeld van eentje die echt heel gedetailleerd was... waar je dan een beslissing over moet nemen. Nou, ja, ik zal, vond ik een, persoonlijk persoonlijke hele grappige. Uh, we hebben in ons hoofdstuk Economie we hebben een hele paragraaf die heet Made in Holland. Dat gaat over um, um, eigenlijk het weer introduceren van een nieuwe maakindustrie in Nederland. Om onze economie weer verder te versterken. De maakindustrie is eigenlijk van een heel groot deel al weg. Maar je kunt hem dankzij technologische vooruitgang kun je weer terugbrengen. Maar zijn er zijn ook afdelingen, Holland ligt met name in het zuiden bijvoorbeeld, ligt heel gevoelig. Dus er zijn afdelingen die dan zeggen, nee maar... Moet dat nou Mede in Holland zijn? Kan het niet mede in de Nederlands of kan het niet in het Nederlands? Weet je, soms gaat het tot op dat detailniveau. Maar ik denk altijd, het is vanuit de enorme betrokkenheid. Mensen willen dat het programma uiteindelijk zo mooi mogelijk blijft. Ik moet zeggen dat ik in dit geval um, hoop dat Mede in Holland... Is een term die in de hele wereld bekend is. Dus ik hoop dat dat er gewoon in blijft staan. Maar het gaat soms tot op dat niveau. Het gaat niet altijd alleen maar over inhoudelijke grote wijzigingen. Zou jij dat als, als, als partijleider uh, onmiddellijk hebben veranderd? Van Ik ga dat congres dat ga ik eens even afstoffen zeg? Ja, dat, dat is een van de weinige dingen die je als partijleider niet kunt veranderen. Um, kijk, wat. Ja, je hebt er wel een geval van inspraak in, toch? Je had er wel iets wijzigen, al is het maar in een voorstel dan. Ja, kijk, een van de dingen die al aan het veranderen zijn, is um, vroeger had je alleen maar de partijafdelingen die hadden een stem op dat congres. En gewone leden hadden geen stem. Um, kijk, ik zou het mooiste vind ik... Um, dat je gewoon een congres hebt... waar ieder lid dat komt heeft een stem. Dat is de echte partijdemocratie. En dan raak je een beetje controle kwijt. Um, maar dat is, ik vind dat juist wel aantrekkelijk. Nu hebben we een soort combinatiesysteem. Dus je hebt nog steeds de partijafdelingen. Die vertegenwoordigen dan met hun afdelingsstem in één klap... 500 stemmen van leden. En individuele leden die mogen ook komen... die hebben ook allemaal één stem. Um, dus we hebben nu een soort mengelvorm... Ja, ik, zou, ik wil op zich wel door naar zeg dat model waarbij het één lid één stem is. Dan weet je ook, als ik lid word, dan kan ik naar het congres, kan ik zelf mee beslissen over ja. waar die partij voor staat. Wordt het nou Wat? nog anders omdat Stuart van Linden morgen met zijn club langskomt? Uh, die, maken heel, die maken gebruik van die verandering. Ja, dat is de G500. Uh, hè? Ja, dat is een grip van, uh, van, ja. van jongeren die de, via de traditionele partijen... meer invloed uh, wil aanwenden ja. om voor jongeren uh, issues ja. te infiltreren. Meer of meer? Dus als ze echt met z'n 500 komen, dan hebben ze 500 stemmen. Ja, 250 wilden ze geloof ik komen, okay. toch? Want ja, dat prachtig. Uh, ja. Ja. Ja, ja, kijk, is prachtig. Dan is één partijafdeling al genoeg, omdat in ieder geval... Uit te schakelen. Ja, dus de, het, het systeem is nog steeds zo... dat je met 250 stemmen, zeg maar... dan is één partijafdeling... een grote afdeling heeft in zijn eentje meer stemmen. Um, dus het is niet zo dat je met 250 mensen in één klap... die hele partij over kunt nemen. Um, en daarvoor maar dat was zijn gewoon niet hun soort... doel? Ze wilden gewoon meer invloed. Ah, het, Kijk, Ik vond het wel grappig dat ze zeiden er zijn partijen waarbij je wel met 500 man binnen kunt lopen... en als je met z'n 500 allemaal lid bent... en je hebt allemaal één stem... en al die andere leden hebben ook één stem... dan mag de partij hopen dat er nog 500 ja. andere leden zijn... Want anders kun je die partij overnemen. Dat kan. Bij maar ben je er nou partijen. nieuwsgierig naar hoe dat morgen gaat? Of heb je iets ja. van. Dat oh, oh, zal wel. Ik vind, ze, um, ik vind het sowieso een ontzettend leuk initiatief. En um, ik merk ook, het zijn ook bij ons bij eerdere partijbijeenkomsten geweest. Ze zijn echt enorm inhoudelijk bevlogen en betrokken. Dus het is ook niet dat ze echt met zo'n houding komen van we gaan hier. Eens, eh, we gaan eens proberen de boel op stel te zetten. Nee, ze willen echt inhoudelijk iets veranderen. Dat vind ik echt ontzettend mooi. Ik vind wel dat ze soms. Um, een tikkeltje te elitair zijn in hun opvatting. Ik, ik wil soms ook wel zeggen... jongens, kom, ga eens mee, kijk eens. Er zijn ook nog andere mensen in dit land die niet hoog opgeleid zijn... die um, het niet allemaal vanzelf voor de wind gaat. En dat is natuurlijk... Ja, goed, dat mag niet verbazen, daarom zit ik ook bij de PvdA... omdat ik vind dat je daar ook naar om moet kijken... en niet alleen maar vanuit je eigen... soms luxe positie moet redeneren... moet zeggen, we gaan dit land veranderen... voor de mensen die het allemaal net zo goed hebben als wij. Je moet altijd oog houden ook voor mensen die het, die het wat moeilijker hebben. Ik vind het bijvoorbeeld ook... Er wordt ook onder mijn generatie vaak ontzettend rigoureus gepraat... over het volgen van de pensioenleeftijd. Alsof je daar gewoon morgen mee kunt beginnen. En, dan, en mensen negeren dan dat je daarmee echt mensen in enorme problemen brengt. Dus je moet dat heel geleidelijk en verstandig doen. Je kunt het best iets versnellen, dat stellen wij nu ook voor... Maar heb alsjeblieft wel een klein beetje respect voor mensen... die hun leven lang gewerkt hebben, die soms al gestopt zijn. Die al hè, bijvoorbeeld op een 64 gestopt zijn. Dat allemaal gepland hebben. Ja, als je nu zegt, we gaan volgend jaar de AOW-leeftijd meteen pasboom verhogen... brengen die mensen gewoon in de problemen. Die hebben dat geld niet. Die kunnen niet zomaar die paar maanden gaan overbruggen. Mm -hmm. um, dus dat zijn wel dingen waarvan ik soms bij hun denk... jongens, kom, er zijn ook nog andere mensen in dit land. Wat vind je morgen niet leuk? Nou, ik vind die beslismachine, zeg maar, het dat, dat gaat echt in een, in een enorm tempo. Ene besluit na de andere. Uh, dat, dat vind ik niet, niet leuk. Zeg maar ik ga er niet bij zijn. Want er komt, je hebt natuurlijk nauwelijks tijd voor echt fundamenteel debat. Ja. Uh, maar wat altijd ontzettend leuk is aan het congres, is dat. En je komt natuurlijk ook iedereen tegen uit het hele land... met wie je de afgelopen jaren contact hebt gehad. Het is ook altijd een soort reunie. Ze zat Ja, vol en je kan bij een bakje koffie in de gang ook... Uh, Leuker gezellige ja. mensen. Ja. Morgen ja. is wel de toespraak die wordt uh, gedaan door de man... Uh, van wie uh, de strijd om het uh, partijleiderschap uh, heeft verloren. Diederik Samsom. Ja. Noem eens één goed ding aan hem. Eén ding. Hij is... Nou, één twee? <laughs> nee, één. Hij, helemaal Eentje. is zijn Oké, één. Hij is... Uh, nee, ik doe er toch twee. Nee, want hij hey, hey, nee. Enorm, nee maar het is namelijk de combinatie van twee dingen. Namelijk, hij, um, hij is enorm energiek. 24-7 uh, is hij uh, beschikbaar voor en? de politiek. En het tweede is, uh, hij is ongelooflijk slim. En um, weet echt... Hij, um, hij weet echt precies ook hoe je de Nederlandse economie bijvoorbeeld uh, kunt... vernieuwen nieuwe vanuit dingen, technologie, ja, innovatie. Ja. Ja. Zalm, en dat is precies volgens mij wat we nu nodig hebben. En dan wil ik ook twee dingen waarin iemand minder goed is. Um, kijk, hij, hij, dat heb je ook in de campagne kunnen zien. We, we hebben soms iets andere opvattingen over de koers die de PvdA zou moeten hebben. Um, kijk, ik weet niet of dat minder goed is. Kijk, de partij heeft met, uh, geloof ik, 54% voor hem gekozen en nog geen 4% voor mij. Dus uiteindelijk um, um, was het overweldigend uh, dat de partij liever op zijn koers zit. Maar um, kijk, ik vind soms dat je uh, als... Ons partij heeft soms, vind ik, wel eens wat moeite gehad... om ook met de tijd mee te bewegen. Mm. Uh, grote veranderingen in de samenleving. Ja, die je niet altijd meer kunt keren. Waarbij je soms beter kunt zeggen... ik ga ze je goede banen leiden... dan dat je probeert om je er tegen te verzetten. Nou, dat, dat is wel interessant ook aan hem. Is dat hij ook steeds meer met die beweging meegaat. Dus er zitten ook elementen nu in ons programma... over mm. het veranderen, veranderingen op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Ja. Uh, waarin we precies dat gaan doen. Ja. Uh, ik zou... Natuurlijk, ik zou zelf soms een paar stappen verder gaan, maar het ja. gaat nu wel de goede richting op. Nou, misschien later meer over die paar stappen die eventueel verder zouden moeten. We gaan naar de Atletiek en die hardkamp. Kort zal ik u melden dat het uh, redelijk goed gaat met Rutger Smit. Hij staat op de tweede plaats. 20 meter 55, daarmee heeft hij zich verbeterd. Drie keer is er nu gestoten. En de beste acht gaan verder. David Storrel uit Duitsland. 21, 58, meer dan een meter verder dan Rutger Smit. Staat op goud. Het wordt heel moeilijk om goud te halen. Maar zilver zit er zeker in voor de bereus uit leek. Rutger Smit. Moto GP-coureur Casey Stoner schokte pas geleden de motorsportwereld door zijn afscheid aan te kondigen. Stoner, tweevoudig wereldkampioen en morgen titelkandidaat bij de TT, stopt ermee na dit seizoen. Dat is opvallend, want gezien zijn prestaties en zijn leeftijd zou de Australiër nog jaren mee kunnen op het hoogste niveau. De NOS sprak Stoner tussen de training op het circuit van Assen door. Reportages van verslaggever Ragnar Niemeyer. I will be finishing my career at the end of this season in MotoGP, and uh, go forward in different things in my life. You know, after so many years of, of doing the sport which I love, and which uh, myself, my family made so many sacrifices for, after so many years of, of trying to get to where we have gotten to in this point, uh, it's it's better if I um, if I retire now. Daisy Stoner vorige maand op een persconferentie. De Australiër heeft het racewereldje wel gezien. Te veel gaat het om geld verdienen, te weinig respect is er voor de coureurs. 26 jaar is Stoner pas, maar wel al professional sinds 2003... En met twee wereldtitels op zak is hij volledig financieel onafhankelijk. Zijn besluit zat er al jaren aan te komen, vertelt hij. Zo'n beetje sinds 2009. Uh, probably, properly back in 2009, uh, when everyone wouldn't believe that uh, we were having some major issues with health. Toen had Stoner last van lichamelijke klachten. Uh, with my lactose intolerance and people and and people that we thought were friends showed their true colors to us. It. Het nieuws van uh, Casey Stoner dat hij ermee stopt aan het einde van het seizoen... sloeg toch wel in als een bom. Het kwam voor heel veel mensen als een grote verrassing. Zegt Sebastian Timmerman, NOS Motorsport commentator vanaf het TT-circuit in Assen. Uh, want hij is natuurlijk ongebruikelijk jong nog uh, voor een motorracer. Hij uh, is 26 jaar, dat noemen we in de motorracer. Een middelbare leeftijd, kan nog jaren mee. Opvallend is natuurlijk ook dat hij daarmee voor zichzelf miljoenen laat lopen. Casey Stoner is de tweevoudig wereldkampioen in de MotoGP. Ja, dan sta je hoog op de verlanglijstjes van uh, sommige teams. You know, like I said, I have lost a lot of enjoyment and passion for this sport. And... And uh it's very moeilijk om to just keep uh keep getting up every morning and, and, uh, and pushing hard all the time, so. Of er nog een derde wereldtitel bij komt voor Stoner is met 25 punten achterstand in de WK stand twijfelachtig. Eigenlijk interesseert het hem ook helemaal niet zoveel meer of het nog lukt. Ik you know, I don't have to win this championship I really want to and I'm going to put every bit of effort I can into when I get on the track I'm always giving 100% ik heb een paar weken vakantie gehad, dus het is goed De MotoGP verliest met het stoppen van Casey Stoner toch een van de belangrijkste rijders. Uh, de top is smal in de MotoGP Stoner, tweevoudig wereldkampioen, maar je ziet dat er niet veel rijders zijn die de beste motoren hebben en daardoor kunnen strijden om de wereldtitel. In de MotoGP is dan ook bijvoorbeeld de hoop dat Valentino Rossi teruggaat naar Honda om zo de top weer wat ietsje wat breder te maken, want dat gaat wel wat minder worden met het verlies van Casey Stoner. Het verhaal van Stoner is even bijzonder als duidelijk. En dat er eh, dit weekend wordt gereest in Assen maakt in dit geval niet uit. Maar dat Stoner het nieuwe circuit dat sinds 2006 bestaat niets vindt, mogen duidelijk zijn. was is gewoon, um... Uh as go-kart track gets strange. Het is niet. it's, not, uh, it's not fun in in in really any way Onder meer de bochten zijn het probleem. Het uh, it was really a, a natural circuit. It it had camber. It was just a a beautiful circuit to ride. Then they chopped it up, flattened it out and destroyed it. Ja. Casey Stoner, dus de Casey Stoner en uh, Sebastian Timmerman die mocht zo aan met de praten in deze reportage van de verslaggever Ragnar Niemeyer. Zometeen na negenen zijn we vanzelfsprekend terug met veel sport. EK-atletiek, Wimbledon en onze gasten hier aan tafel. Graag tot zo. De Radio 1 Sportzomer en het EK-voetbal. De finale. Noord-Europa wordt bedankt. Het gaat tussen Spanje en Italië. Palocelli. Zondag van kwart voor negen.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 Dit is Radio 1.